Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook op Eindhoven Airport blijft het voorlopig heel druk. Na de wekenlange chaos op Schiphol zijn reisorganisaties bang dat het probleem zich naar de kleine vliegvelden verplaatst. Zo heeft Eindhoven flink wat vluchten overgenomen van Schiphol. En de afgelopen weken moesten mensen ook daar, buiten al, in de rij staan. Het is inderdaad wel anders op vakantie gaan. Zo ja, eerst maar in dat vliegtuig zitten. Ja, dat is wel jammer. Uh, het is niet helemaal van, goh, we gaan wel Echt weg. Eerst nog maar eens even zien. Op social media klagen veel mensen ook vandaag weer over de drukte. Volgens Eindhoven Airport hoeven reizigers er voorlopig niet op te rekenen dat het minder druk wordt. Want het lukt ze niet om het personeelstekort snel op te lossen. Nelly Kroes moet de Europese Commissie uitleggen hoe het precies zit met haar werkzaamheden voor Uber. Gisteren schreven onderzoeksjournalisten dat ze in 2015 bij politici in Den Haag ging lobbyen voor Uber. Terwijl ze toen pas net weg was als eurocommissaris. En dat mag niet. De Europese Commissie... De heeft een brief gestuurd om haar om uitleg te vragen, zegt onze correspondent. Voor de conclusie willen ze eerst nog wel haar antwoord afwachten, maar in het uiterste geval kan de commissie naar het Europese Hof van Justitie stappen en daar afdwingen dat ze pensioen mogen inhouden van Kroes. Het gaat steeds beter met bossen in ons land. Uit onderzoek van de Unie in Wageningen blijkt dat er steeds meer verschillende bomen zijn... en dat de bossen opener zijn, waardoor er meer planten kunnen groeien. Dat is goed voor de biodiversiteit. Er is wel wat minder bos dan de vorige keer dat het gemeten werd... maar het neemt niet meer zo snel af als daarvoor. En dikke kans dat je er in België mee wegkomt als je de komende tijd te hard rijdt. Er wordt bezuinigd bij de politie... waardoor er in het weekend en op sommige avonden veel minder wordt geconfronteerd...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 In Noord-Holland staat file op de N246 Beverwijk, Westgrafdijk bij Krommenie. Je hebt daar 10 minuten op onthoud. En op de N516 Zaandam-Oostzaan voor de aansluiting met de A8 is de verdraging 40 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. zomerhits.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 In U3 uh, van uh, Zandvoort op zaterdag begonnen we met Singla uit 1988 alweer. Je de African Bambata tezamen met uh, UB40 en Reckless. Nou, U3, uh, allemaal schermen staan open. Ik zie onder meer, uh, je het niet te geloven hoor, dit uh, Tour de France. Uh, we hebben uiteraard uh, Wimbledon uh, wat uh, open staat. Uh, zo meteen komt... Uh,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 Tegen uh, Jaabeur. En uh, de eerste set ging met 6-3 naar Ja-Beur. En de stand is nu uh, 2-1 in de tweede set in het voordeel van Ribang Ribakina. Ja ja, hoe spreek je het uit? Uh, 2-1 in het voordeel. Dus uh, momenteel uh, dus, uh, Ja-Beur aan uh, service. Maar die heeft een die staat Advantage achter. En,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 En op twee minuten de gele truidrager met het peloton. Dus weinig verschuivingen, geen versnellingen, geen inhaalpogingen. Maar er komt nog een behoorlijke call aan. Dus uh, de venijn zal hem in de staart gaan zitten uh, in Zwitserland vlak voor Lausanne. Ook dat houden we voor u in de gaten. En ook niet uh, bekend hoe het met uh, Mathieu van der Poel gaat. Want uh, die startte niet best hè, in, uh, in de Tour. Uh, nee, klopt. Het echt een down uh, dagen. Uh, het ging niet en het liep niet. Uh, vorig jaar heeft hij nog in het geel gereden. Kan je dat nog herinneren? Klopt. Dus, uh, maar hij schijnt zijn dus dip nou in ieder geval uh, achter zich te laten. en uh, Hij voelde zich ook beter vanmorgen bij de start.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 met uh, deze single laten we hopen dat wat uh, ze zingen nooit, nooit, nooit gaat gebeuren. Playa. Al fin el mar esminfió, no más peces se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 You amaze me by leaving me now and starting new. My Bellamy, on me, I'm in love with you. Let the bells ring. Before we're through I want to tell you That I adore you And always do That you amaze me Are leaving me now Starting you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 Ja, ik ook. Oh, dus dus, uh, dat is jammer. <laughs> anders wel verder al een biertje. Ja, maar goed. Ik doe met je mee, Albert. Ja, nou, dan kunnen we dus niet, geen weddenschap meer nee. afsluiten. Nee, nee, nee. Oké, okay. maar uh, even naar de stand: WK, want vanmiddag zijn er weer punten te verdienen. Max aan kop met 181 punten. Sergio Perez, een teammaatje op 147 punten. En als derde Charles Leclerc met 138. Carlos Sainz, uh, de teammaat van Charles Leclerc, vinden we dus uh, terug op uh, plek 4 met 127 punten. Uh, het wordt wat over een, uh, iets minder dan 10 minuten. Heb je nog scherm over, uh, Obertjan? Ja, Voor, nee, uh, ik moet erin alleen <laughs> bij, er er bij verzinnen. <laughs> Komt helemaal goed waar we houden het in de gaten. En uiteraard, anders uh, ook eventjes bij Fred na 5 uur. En dan is het weer uh, entertainment for you tijd. Lekker blijf luisteren naar het geluid van Sansfoort. Dit is CFM. Goedemiddag allemaal. allemaal de gouden oude en ook de nieuwe muziek en dit was een gouden oude natuurlijk je hoorde de single van blondie en de hard of Class. zo dadelijk het dier van de week en ja deze week we hadden bijna chuckie maar die was alweer vervlogen uit het asiel en uiteindelijk is de keuze gevallen was op rocky zo dadelijk staat rocky zichzelf aan je voor maar eerst gaan we op vakantie wat het is zomaar vakantie en dat gaat uh, gevierd worden. Niet alleen uh, uiteraard uh, lekker uh, naar het buitenland. Maar ook op de Zandvoorts Radio met heel veel zonnige muziek. What MC Mike Gin, DJ Sven and the holiday rap. Celebrate several weeks, my tea and Sven We took the Holly thing with all our friends. It was a time to relax and let your wearers it behind. It's technically exactly seven weeks for something crossed my mind. And what's the sign of the time we never forget? One morning I'm parascate, designer for bed. We told him it's my stupid, don't play the fool. But the answer was shot, you gotta to go to school. G's running up and down and everybody know. Rapin, rocking poppin' in the street, Joe. Mike could G-rock the house, and you know what I'm saying. And when he's on our mic, there will be no delay so you better run to see him in your neighborhood.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 Wacko, wacko, wacko, wacko,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 So let's go back. We are going on a summer holiday. We go into London and New York City. Do, do, do, do. We are going on a summer holiday. We go into London and New York City. MC Michael G and DJ Swenwalder met uh, the holiday rap. Inderdaad, om lekker in de zomerstemming te komen. Nou, half vijf geworden op de Sofots Radio En uh, als trabe luisteraar weet je dan natuurlijk dat het tijd is voor het dier van de week. En nou had je er een uitgekozen, Albert maar Die ja. was alweer weg voordat jij het bericht had kunnen uitschrijven, toch? Ja, ja, ja, klopt. Dus ik kon het weer opnieuw gaan doen. Maar dat was een goed teken in ieder geval voor Chucky. Want Chucky heeft een thuis gevonden.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 Kijk ook even op de website www.dierethuiskennenland.nl Want ook Rocky verdient een thuis.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 Rocky ik heb nog nooit een kind gekregen, ik wil het jou graag geven. Maar de dromen is nu wel voorbij, in ons jonge leven. Ik zei toen, kop op meisje, vertrouw op mij, als al het moeilijk gaat. Ik help je toch, zo goed ik kan, we kunnen het samen aan.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 Nou, uh, uh, wat, wat gaan we nog meer doen? Uiteraard uh, zo meteen het gedicht van de dag. Hoe heet jouw gedicht eigenlijk? Nou ja, het is, uh, de zomervakanties beginnen weer. Dus ook de zomerliefdes branden weer los. Zomerliefde? Ja. Nou, het gaat uh, allemaal langskomen zo dadelijk nog. En uiteraard volgen we de sprintrace die inmiddels van start is gegaan. Oh, dat was herhaling. Nee, oh, oké. Okay. Sorry, joh, joh, joh. Nou, eens even kijken wat er op het antwoordapparaat uh, staat. Uh, het luisteren.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 And with the straightest kiss, I be mean like, hell yes I yes, list yes, them yes. the a pop Papa Prince called So I don't go AWARM, but yet I know when they call it, they get Hey, how you doing? Sorry you can't get through do. Why don't you name your name and your number? And I'll get back to you Hey, how are you doing? Sorry you can't get do, through Why don't you name your name and your number? And I'll get back to you Check it out go, Party after bragging on, on Dixon Ave. Haven't been to go, a jam go, in quite a while Some piles are gonna take me miles. All I wanna do is cut off no G all producer. Now, low me to the third degree. Maze pulls the funny, so I make like the bunny. Jet, but I'm getting used to this. Get more abuse, getting raped, and giving birth to a tape. 'Cause there's no escape from the clutches of a hawker. Attached to my success, set like a stalker. make way to my radius, playing fly guy. Try to get my back, they force like guy, Me, myself, and I go to this act daily. And really, do I not? No matter how I.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 I would love if you Deze De La Soul ken je uiteraard wel van het uh, hit van hem, van uh, me, myself en I.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 Maar ook op de wereld, er is niemand zoals zij Ik kan alleen maar dromen dat ook een mist bij mij Ga de wereld dromen, pizza met tonijn Zou de maffia vermoorden om bij jou te kunnen zijn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 Ja, na, na, na, na. Nou, nog geen uh, siesta van uh, Wesley Klein en uiteraard uh, Monique Smit hoorde je naar het uh, nummer wat uh, hoort bij het uh, gedicht van de dag. Mooi gedicht Albert Jan. Ja, tot trouw. Wonder, wonder goed. mooi hè. Wonder, wonder mooi, wonder mooi. En een uh, nummer wat we daarachter draaide was van uh, Wesley Bronkorst En die heette Amalia. Ja, nou, Ja, uh, dat uh, lijkt een beetje op... Uh, <laughs> Bacardi Lemon, was je Bacar zeggen. Bacardi Lemon, ja, ja, ja, klonk ja. het wel een beetje. Ja. Ja. Toch, uh, Fred? Ja. Ik, dat leek ik, er heel ik, veel ja, op, ja, he? ik, ik bedoel, ik hoorde de melodie en uh, ja... Uh, ik had maar uh, één melodietje nodig. Ja. Klopt. En je had hem alweer ja, in de ik pocket. Ja, had hem alweer. <laughs> ja, het refrein. Het refrein. Het referijn had je gehoord en uh, klaar, uh, ja, klaar met Kees. Uh, uh, ja, ik had eigenlijk uh, uh, nog niet zo op gelet. Uh. Nee, ik ook niet. Nee. nee. Maar goed. Nee, um, Amalia van uh, Wesley Broncos. Ik uh, ben, ben benieuwd uh, hoe dat uh, verder verloopt. Ja, maar goed, ik, ik heb het nummer... Uh, uh, ik keer een klein stukje gehoord, en dit was eigenlijk de tweede keer een klein stukje, dus. Het maar duw, dat, was duw, al, dat was al genoeg. Ja, het duurt ook maar 2 minuten 35. Ja. Zo. zo, die hebben we te pakken. Ja. Nou uh, ja, je uh, staat goed geparkeerd, uh, neem ik aan, voor de deur. Ja, ik Keurig geld uh, in de automaat. Ja, allemaal uh, betaald. Dus ja, helaas. Declareren. Uh, helaas, he, dat zo moet. Maar goed. We gaan in ieder geval een leuke radio maken. Ja, dat is, uh, dat is de bedoeling. Daar, uh, daar ben je voor. Zo dadelijk een uh, entertainment for you. Ja. Hoe gaat die eruit zien, Fred? Nou, als het goed is, dan uh, is Arno Kolenbrander onderweg. Hier naartoe naar de studio. Over zijn uh, nieuwe single. En ik weet niet of die uh, Def Rimes uh, zelf ook uh, bij zich hef, heeft. Uh, maar ze hebben samen dus een nummer uitgebracht. Uh, een lekker ding. En we gaan eventjes bellen met uh, Perry Zuid Even een rotje knop. En eh... Uh dan gaan we door naar Brabant en daar gaan we bellen met Leen Zelmans. Kijk, kijk, kijk, dat zijn toch wel namen die je vanmiddag weer in je programma hebt. Ja, dat zijn toch wel de bekende. Een beetje de bekende ja, in de Nederlandse, uh, Nederlandse De bekende thang. snappelaars noemen ja, ze dat toch? Ja, ja, ja. Uit het snappelaars-circuit. Ja, circuit inderdaad. <laughs> <laughs> <laughs> Snappelcircuit. circuit circuit Ja, goed, maar uh, ja. Het zijn leuke gasten. Mooi. Nou, we hebben, we hebben het over circuit. Hoe is het daar trouwens?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 Uh, nou, ik weet niet. Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja nee, hoef nog even snel. Even kijken naar. Ja, even wisselen Vertel jij ondertussen dan nog even over... Uh, ja, waar ze de aan kunnen de... vragen? Ja. Waar kunnen ja, ze, dat, ze verzoekjes aan vragen? En dan gaan ze eventjes naar zfmartiesten.nl. Uh, Anders dan ja. heeft de trage vervinding. Ja. <laughs>. Ja. Ja. Ja, maar daar rechtsboven Joe... zit trouwens een, een, een balkje heb ik gemaakt. En uh, daar staat het uh, verzoekje. Dus daar kunnen ze verzoekjes aan vragen. Kijk, dat gaat nog meer. Ja, dus dat wordt nog iets, uh, iets makkelijker. Zfmartiesten.nl ja, uh, ja. als, ze, als ze de site leuk vinden, dan mogen ze daar ook nog eventjes een sterretje, sterretje aan toevoegen onderop. Nou, helemaal goed. We schakelen nog eventjes over ja. naar uh, Londen, naar Wimbledon. Uh, <laughs> nou, even naar Frankrijk. Bedoel, ze oh, bedoel we gaan de, eerst naar Frankrijk. 30 kilometer <laughs> Hallo, uh, gele, <laughs> ge gele trui op iets minder dan 2 uh, uh, seconden.